Het is zes uur, Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Nog geen 30% van de telefoongesprekken in de VS wordt door de Amerikaanse inlichtingendienst NRC onderschept. Acht jaar geleden was dat nog bijna 100%, Maar de NRC kan de enorme toename van het telefoonverkeer niet bijbenen, schrijven de Washington Post en de Wall Street Journal. Het is maar de vraag of de NRC nu wel goed zijn werk kan doen, zeggen deskundigen. Want voor bijvoorbeeld terrorismebestrijding is het belangrijk dat zoveel mogelijk telefoontjes worden onderschept. Vanaf volgende maand gelden er strengere regels voor veehouderijen in Noord-Brabant. Provinciale staten hebben onder meer bepaald dat gemeenten gebieden aanwijzen waar geen nieuwe dieren meer mogen komen. Alleen veehouders die maatschappelijk verantwoord produceren... mogen nog uitbreiden. Met de maatregelen moet overlast voor omwonenden worden beperkt. Zorgverzekeraars gaan toch de rekening betalen... als ouderen na een ziekenhuisopname moeten herstellen in een verzorgingshuis. Sinds 1 januari was daarvoor geen geld meer... maar ouderen met weinig geld kwamen daardoor in de problemen. Zorginstellingen trokken aan de bel en dat heeft succes opgeleverd. Staatssecretaris van Rijn zegt dat de aanpassing nog deze maand wordt teruggedraaid. Londense politieagenten die Downing Street en buitenlandse staatshoofden in Groot-Brittannië moesten beveiligen, hebben porno uitgewisseld via hun smartphones. Drie agenten van het elitekorps zijn opgepakt. Het gaat om extreme porno, zegt de onderzoeksleider, maar niet om kinderporno. Eén agent is geschorst, tegen de andere twee zijn andere disciplinaire maatregelen genomen.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 87654321. Ja, ook de BMW 116D, 118D en 120D. Nu standaard met 8 achttrapsautomaat en slechts 20% bijtelling. Radio 1 Woord. Woord. Woord. Woord. Met Frank Jochemsen. Goedemorgen, welkom of welkom terug bij Woord, bij de VPRO op Radio 1. En dat doen we elke week, hè? vanaf twee uur s'nachts, vijf uur lang een prachtige keuze uit de archieven van de Nederlandse Omroep. Mooie verhalende radio, gesproken woordprogramma's. En eh, vanaf twee uur zijn we bezig met een eh, thema, dat is vintage. Nou, Je hoort het wel aan die gezellige muziek, een beetje tweedehands allemaal. Nou... Die verhalen die zijn ook allemaal al tweedehands, dus dat komt aardig uit. Over dat soort thema's gesproken, Petje Pietermientje... Eh, of de oude reclame van Letta eh, of Postgiro. Er is eh, weinig dat zoveel gevoel voor nostalgie oproept als oude reclames. En dat geldt ook, en zeer in het bijzonder... voor Nederlands meest befaamde reclamefiguur Flipje Tiel... De verslaggever Lodewijk Hekking maakte in 2007... een reportage voor het geschiedenisprogramma OVT... over de geschiedenis van dat fruitbaasje. Hij toog naar de Betuwe en sprak verzamelaars Joost en Jacqueline Meter. In Tiel, de gemstad, brengen koningin en prins een bezoek... aan de gemfabriek de Betuwe. En het fabrieksmerk Flipje in levende lijven in de jeugdige persoon van Eddie Kuypers mag haar majesteit bloemen aanbieden. We staan hier nu op een parkeerterrein vlak voor de oude perserij van de Genfabriek de Betuwe. Op de gevel staat de Betuwe Verduurzaamde vruchten. En daar werd dus vroeger het fruit aangeleverd en geperst. U komt hier vandaan? Ja, ik ben geboren in Tiel. En ik heb aan de zijkant hier, het hele terrein was ongeveer 12 hectare groot. En je had aan de zijkant hier een weg, de, de aan. Dat was dus de zijingang. Daar heb ik tegenover gewoond. En de Gemfabriek de Betuwe is vooral later bekend geworden van het reclamefiguur Flipje. Maar is Flipje net zo oud als de fabriek? Nee, Flipje is uh, zelf oud 1935 en is eigenlijk uh, ontworpen doordat de Betuwe zijn eigen wel onderscheiden van andere fabrieken. En aangezien de Betuwe zelf uh, als naam niet gebruikt, maar is er vrij om door iedereen te gebruiken moesten ze iets anders verzinnen en dat uh, er daar is Flipje uit uh, gekomen. staan hier in de woonkamer een, een aantal kasten vol met met Betuwe gem en Flipje artikelen. Wat zien die allemaal? Hier uh, is in een kast, een vitrinekast, uh, waar dus. Producten instaan, niet alleen producten. Uh, de Betuwe maakt ook niet alleen sham. Ik zie hier allemaal potten, maar ik zie hier nog helemaal geen reclame van de Betuwe jamfabriek. Fabriek. Nou, we bladeren hier door oude reclameboekjes. Die zijn ongeveer van 1910 rond die koers. Dan heb je het nog over de, uh, de allereerste boekjes die de Betuwe uit heeft gegeven: dat waren de sprookjesboekjes. Als je dan verder bladert, dan komen we, um, ja, zoals wij dat noemen... eigenlijk de voorlopers van uh, de Flipje-boekjes. Zeg maar. Het waren gewoon boekjes met vier pagina's... waarin uh, op de laatste pagina het, het product zeg maar, werd, uh, werd, werd aangeprezen. En dat loopt eigenlijk tot uh, rond de tijd dat Flipje is ontstaan. Want als je uh, verder kijkt, dan kom je bij een van de laatste series... Kom je uit uh, met de titels... Flip en zijn vriendje kunnen is Flip is uh, de naam, is er al wel. Het framboze vind je nog niet. Want dit is, uh, het is een zwart uh, pruimenjongetje. wat al wel de naam Flip draagt. En je ziet op de achterkant van het boekje. dat uh, de tekening van, ja, zoals wij dat noemen, de oerflip. Zeg maar, al wel uh, getekend is. maar nog geen ja, levend figuurtje is. Dus nog niet zijn avonturen beleefd. Uh, je hebt dus de oerflip, waar ze dus mee begonnen zijn. getekend door Daan Hoeksema. Waar dus die, dus ook voornamelijk, de boekjes geschreven heb voor Flipje, getekend. Daarna heb je dus de Harmse van Beek Flipje gehad. En die is eigenlijk bekendst, omdat hij dus eigenlijk al de avontuurtjes beleefde. En dan lopen we naar de andere kant van de kamer hier. En dan komen we uit bij een flipposcoop. Joostmeter, wat is dat precies? Uh, Flipposcopen is een, een soort theatertje wat de kinderen konden gebruiken uh, met een lampje erachter. En dan kon ze dus een filmpje, die kon je dus, kon je dus sparen met zegeltjes via de sham En die kon je dan met twee stokjes aan de achterkant draaien. En dan kreeg je dus een soort kijkdoos-effect. Alleen dan had je dus op de muur een projectie van de verhaaltjes van. Flipje, de avonturen van Flipje. Konden dus al gelijk in 1935 met deze campagne van de koop. Ja, dat klopt. Dat is uh, gelijk gigantisch. Uh, ja, de kinderen zijn gigantisch aan het verzamelen gegaan. En een gigantisch aan het eten gegaan. De totale productie in de laatste jaren... dat is dan de laatste jaar en het twee jaar na de jaar, uh, moet worden geschat op ongeveer 30. Uh, wat je hier ziet is uh, een flipje die eigenlijk een, een, uh, aan het metselen is. Die is als het ware de fabriek weer aan het opmetselen. En daar staat dan in het groot bij, wij bouwen weer. Dat geeft dus ook aan dat de fabriek gewoon heel veel schade heeft geleden in de oorlog. En dus gewoon ja, de tijd nodig heeft gehad om uh, ja, weer gewoon volledig te draaien. Uh, dan wordt flipje dus ook weer gebruikt. Ja, om, om de mensen geduld te vragen. Uh, want ja, de fabriek is met de wederopbouw bezig. Dat kost gewoon tijd. Daar komt al een Komt drie maanden geleden het nieuws dat de producent van Hero wilde ophouden met Flipje. Wat was jullie reactie? Er was weinig meer te doen om Flipje. En van dat standpunt uit kan ik begrijpen dat ze ermee gestopt zijn. Alleen, er is natuurlijk gigantisch veel nieuws daardoor gekomen. En ja, dat is misschien wel weer een reden geweest om het toch weer op te pakken. Dag Flipje, dag vriendjes. Een reportage uit 2007 over Flipje uit Tiel... En dit is Woord van de VPRO, vol met vintage, tweedehands verhalen uit de archieven van de publieke omroep. Een legendarisch radioprogramma is Voer voor Vogels. Dus niet vroege vogels, maar Voer voor Vogels van de KRO uit het midden van de jaren zeventig van de vorige eeuw. Veel radio- en televisiemakers begonnen er ooit hun carrière. Onder andere Roel van Broekhoven, Han Pekel en Wil van Nerven maakten er Prachtige gemonteerde reportages en hele vreemde interviews... en fascinerende documentaires. Ooit waren ze aanwezig bij een duiveluitdrijving... en ze deden net alsof er een of ander ongeluk was gebeurd... met een Amerikaans transport van radioactief afval. En ze gingen met een trein mee op bedevaart naar Lourdes. In de nu volgende aflevering van het KRO-programma uit 1977... gaat het over kleding. Je hoort onder andere een jonge Frans molenaar. die destijds net de uniformen. voor de Haagse gemeentereinigingsdienst had ontworpen. En je hoort ook een paar ouderwetse kledinghandelaren uit Amsterdam. Liever, je hoeft echt niet weg te gaan. Nee, nee zeker niet. Je weet geen geheim. af en toe heb ik al zand in de midden. Maar het is. God, je broek het lijkt naar Ik heb altijd zo mooi goed vinden, ze voor twee kwartjes: Het zijn ook wel eens mensen die geen geld hebben, zeggen ja, neem maar mee. Ik wou niet. Zeg ik neem maar mee. Oude op moet stellen. Nog een centje, nog een centje, dan word ik er al oh, wat de Mercedes zeggen. Ik laat Mercedes, dat duurt maar te lang. Nou, dan mogen ze het houden van me. En Daarom houden ze hier allemaal zoveel van me. Ja. Ja. Tante Naartje en Alice Edeling. Tante Naartje verkoopt tweedehands kleren vanaf 50 cent... en Alice ontwerpt op de ruimtevaart geïnspireerde kostuums... en daar betaal je wat meer voor je. Vanavond een aangeklede voervorval met Frans Molenaar. Job koopt alles, Alice Edeling en Tante Naartje. En gezamenlijk streven zij haar om de mens een hemd aan het lijf... en een broek aan de kont te verschaffen. In welke kleren voel jij je het prettigst... Ben je een links geëngageerd sociaal werker... en beweeg je je in een zorgvuldig op maat gesneden proletarische outfit? Of wil je als rakker in deze maatschappij wat aanzien verwerven... en ga je in een gehuurd rockkostuum naar de sociëteit? En dan Peter en Alice. Dat klinkt als een sprookje, en dat was het ook bijna geworden... waren het niet dat Peter eigenlijk alleen maar kwam... om van Alice iets te horen over haar vak... Als modeontwerpster. Na een korte maar hartelijke kennismaking staan Peter en Alice nu op het punt om de collectie te gaan bekijken. Zullen we gaan kijken? Het is heel eenvoudig, en heel chic, heel fijn, en heel menselijk. Zullen we even gaan kijken of niet? Als het kledingstuk die sexy is, in het vuilnisveld. Heel erg belangrijk. Een van de belangrijkste factoren. Zeker. Als het saai is of slom, het is voor een vrouw reuze leuk om een man te behagen. Of niet? En als een vrouw gelukkig is met een man, dan zorgt ze ervoor zo fijn mogelijk uit te zien. Van ze weet dat die man. Uh, erdoor. ja, geprikkeld wordt. Uh, maar dat hij het prettig vindt om naar te kijken. Als zijn vrouw is verkeerd kleedt en hij gaat naar een ander kijken. en krijgt de, uh, een maîtress of een vriendin of wat ook. ja. It's in de game. Kan ik inkomen? Vrouw moet gewoon proberen. Als ze dus heden nog voor een huwelijk zijn. Of al oh, heb je een verhouding of een. Uh, Kom, Kubinaatje. Dat is toch zo? Dan ga je er toch niet als een vodderbel bij lopen? Zullen we even gaan kijken, of niet? oh oh. oh. richting kleren gaan. Jongens, wat moet ik je laten zien. Iets? Ik heb, ik heb ze veel gemaakt. Ik pak een paar dingen, ik geloof dat je het allemaal begrijpt. Wil je een man of vrouw, of wil je het beide zien? Beide. Ben je geschud? Nee. Jij bent gevaarlijk voor mij. Dat was één jaar belangrijk. Dat was 69. De eerste landing op de maan. De eerste landing van mijn zoon uit mijn lichaam. Kijk, dat is mijn zoon die dan boing zegt. Gaat in de kast, Het Ja. De eerste man op de hele Wat hier het is ja. De vrouwen. Hooggesloten kragen met metalen banden. De stalen kragen. De stalen manchetten. Dus het dicht houden van de... Uh, doordat er geen uh, toestanden in kunnen gebeuren. Zoals wat? Uh, Nog gewoon... Uh, als ze dus landen. <tus> als ze ergens landen en in de ruimte zijn. Dus dat de afsluiting plaatsvindt. Hier hebben we de stalen tassen van is ook bij zich gedragen. Dit is een aan- en uitkleedbare tas. Er zijn diverse hoesjes bij zijn. Is het uh, oranje canvas, dan wordt het dit. Is het een andere kleur, wit vaniel bijvoorbeeld. Dan gaat er een wit vinyl hoesje om okay. Maar je zegt dat je, je werkt met uh, de metalen banden. Mm -hmm die zeer functioneel zijn op de maan, om de spullen buiten te houden... maar wat hm. moeten we er nou op aarde mee? Nou, de decoratieve uitzien. Dat is de functie? Mm, de functie? De functie is gewoon dat je de kragen mooi stijf houdt... en de manchetten die vaak rommelig zitten... en de kragen dat het body heeft. De mensen moeten er een beetje netjes uitzien. Zeker. Ja, natuurlijk.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 wat van maat is dat tante? Wat van maat? Ik zit de stad geen maat in, maar ik zie het, ik duw het voor. En dan zeg ik het pasje. Neem het namen mij mee, want het pasje. En wat, wat dan het leukste ervan is... ...zaterdag, ook de al in de gracht, dan komen ze een week of veertien dagen daarna... ...dan zeggen ze tante na. Dan doen ze een jas yes open en dan laten ze het zien. En dat vind ik zo machtig. Omdat ik zelf zo heb moeten scharrelen, weet u. Dan laten ze zien dat ze een mooie blouse hebben of een mooie jurk. Krokodil, hè? Of nee. niet? Oh, dat is materiaal dat ik uh, geredeceurits heb. Spijt, bij je zijn heeft mij al een naar bed geweest. Ja, prima. Is sta even... Ja, en men, we eens aan, ik ga een stoel mee de Ik heb een stoel mee de stoel. Ik een man, maken een mee in mee Ik kan je hem even helpen aanpassen? Ik zeg zeer schiet je hem op, moet je maan hebben. Moet ik nog die gulp ook vastmaken voor je? Nee, daar begin ik niet aan. Nee. Willen ze nog even een broek ook? Dat doen we nou die mannen. Willen ze nog even een broek ook trick om te passen? Nee, dat kan je niet maken. Nou, ze moeten het anders nemen. Wat zeg jij? En dat doet hij midden op het Waterloopplein. We zitten midden tussen zijn handel op een gemakkelijk bankstel dat een kwartier na ons gesprek alweer een andere eigenaar heeft. Hij verkoopt ondergoed, jassen, hoeden, shirts, broeken en verder vrijwel alles wat mensen ooit droegen. Hij zelf draagt datgene wat zo langzaamaan het uniform van de Nederlandse man dreigt te worden, ongeacht de rang, stand of leeftijd: een trui, een spijkerbroek en een leren jasje. Het is niet alleen het Chinese volk dat geuniformeerd door het leven gaat. In welke kleren voel jij je het prettigst? Of in welke kleren voel je je het minst prettig? En wat draag je op dit moment? 035 7 4 1 Job bekijkt zijn collectie en filosofeert over de snel wisselende modus. Deze kleding die, die loopt natuurlijk aan de mode onderhevig. Het is uh, zo, wat ze hoofdzakelijk zoeken hier op het Waterenplein... dat is eigenlijk kleding uit, uh, uit de oude tijd. Ja. En die ken je natuurlijk niet in, uh, in een of andere confectiezaak krijgen. Je kan het wel kopen, maar dan zijn het allemaal uh, ja, zeggen, imitatie. Maar wat ja. je hier kan kopen, dat zijn wel eens mensen die... Uh, nou, kleding opruimen van, van, van sterrengevallen of zo. En er zijn oudere mensen die vaak een kleding bewaren. Om twintig, dertig jaar, dat geloof je misschien maar dat gebeurt. En die kleding komt dan natuurlijk op het water op klein. En ja. dat is natuurlijk uh, zo weg. Oh, het is meestal uh, tweedehands kleding. Ja, dus. het is allemaal tweedehands, ja. Allemaal of zit er ook veel uh, in Nou, veel bij. bijna niet, nee. Er zit natuurlijk al een enkeling bij die, uh, nou ja, die Pakistanse kleding verkopen. Maar in, uh, in nieuwe kleding, uh, dat moet je hier bijna niet zoeken. Dat is er hier niet. Nee. Wat mij nog dat is dat uh, wanneer je wanneer de trend is uh, bondjassen, dat dan plotseling het hele Waterloopplein vol hangt met bondjassen. En dan vraag ik me af, hoe kom je nou, nou in godsnaam aan? Want zoveel oude mensen die hun kleren op... Hè, nee, maar in... die bontjassen die komen meestal uit het buitenland. Hè? Dat, uh, nou, als, uh, ik zou maar zeggen, als Piet met bondjassen staat en Piet verdient zijn brood, dan weten ze allemaal wel een, uh, ergens een gaatje te vinden waar die bontjassen vandaan komen. En daar gaan ze er allemaal mee staan natuurlijk. Ja. Maar die bondjassen zijn al, uh, al, al een hele tijd in zwang hier op het Waterloopplein. Maar het is zo, eentje begint ermee en dat ja. ook. En dan denkt de buurman, hé, hey, dat gaat het ja. goed. is dus... goed. Ja, ja, ja, ja dat dus. is nog eenmaal zo. Ja. ja, kijk, ze staan hier natuurlijk om hun brood te verdienen. Dus als Piet een, uh, goed zijn brood verdient, ja, dan moet Kees het ook doen ja, natuurlijk. Wie, wie kopen er nou het meest? Wat De jonge jonge, jonge De hippies kopen het meestal, ja. En uh, die hebben niet zo gek veel geld, hè? Uh, nee, maar ja, we vragen toch niet zo gek veel geld voor, hè? Want kijk als een bondjes, uh, ik noem maar wat. Uh, Pak weg een nieuwe 500 600 gulden, kost een gewone jas. De vraag is hier van een tweede een 5, 16. Dus uh, dat scheelt een, uh, een klap in de ruimte natuurlijk. Ja. Dus kijk, en daar uh, willen de jongen daar nog wel aan. En het is toch wel, ja, het is. Uh... Weet niet, het, is, het is in eigenlijk een bontjas te dragen. Mm -hmm. Want het mallen is dat ze eigenlijk in de, in de zomer meer bontjassen kopen dan in de winter. Waar dat hem nou weer zit, dat zou ik zelf ook niet weten. Het Heeft dus niks met de warmte te maken? Nee, totaal niet. Nee, dat is gewoon een uh, image. image dat, uh, ze willen een bontjas Dus als uh, vijf, zes hippies met een bontjas lopen... nou, dan even, je vergift in nemen dat uh, bijna half Amsterdam uit uh, hippies uh, met bontjassen lopen. Denkt u dat die, die trend uh, van, van bontjassen en dat soort dingen nog een poos doorgaat? Of uh, zijn ja, dat... wel voor... Uh, nou, het grootste gros heb ik wel gekocht, ja. Maar ik, ik denk toch dat het nog wel doortruppelt. Ja, tot op een gegeven moment dat het helemaal over is, natuurlijk. En dan. Uh, ja, dan gaan die mensen weer wat anders zoeken. Maar komt er komt weer een ander artikel. Ja, er, kom, er komt absoluut een ander, steeds een ander artikel. Daar ben ik van overtuigd. Als dit niet gaat, dan, dan komt er iets. Uh, kijk, nou ze nou weer bijvoorbeeld. Uh, wat ik nou gezien heb, uh, lege kleding voor, voor dames. Hè? Uh, ik bedoel, dat kan, dat kan twee, drie weken zo doorhuppelen. Dan ben ik ervan overtuigd dat het weer op het Waterplein terechtkomt. Dat is uh, met de moderhonden hevig. Die lege kleding is nou in de winkels te kopen? Ja, komt dat, dat in... komt absoluut op het Waterplein, daar ben ik van overtuigd. En veel goedkoper dan uh, dat je het in een winkel kan kopen. Dat is eigenlijk raar, hè, die ja, lege kleding. Het is, uh, ja, maar ja, wat, wat, wat vinden de mensen mooi? Dat weten we tegenwoordig toch niet meer. Als je kleding niet moet gaan kopen, wat de mensen mooi vinden... dan uh, kan je alleen je kop verliezen. Ik verkoop alles. Ik ben, alles. Uh, Job koopt alles. Ik staan uh, in de krant elke dag en uh, ik heb een compagnon en die haalt uh, de spullen op en dat verkopen wij hier. Okay. Dus uh, meubel, maar alles waar uh, wat er maar te kopen is. Uh, ook hetzelfde. Ik kan ook voor een partij bontjassen geroepen worden. dan Kopen wij dat ook. Ja. En dan stoten we dan weer door die met bontjassen staan. Ja. Dus, maar wij, uh, ik doe in alles. De mode is er even aan het waterplein. Hè? Wat, uh, wat uh, in Amsterdam te koop is, uh, wat pas uitgevonden is aan kleding. Nou, dan kan je vergiften met een, dat komt binnen drie weken op het waterplein. Ja. Dus ze draaien je mee natuurlijk. Omdat ja, je, je moet wel natuurlijk, je moet steeds meedraaien. En dan is het tweedehands en dat vinden de, de meisjes en de jonge lui vinden het leuker. Om hier te schadelen als in de winkel. Ja. Uh, 200 gulden. Wat is nou de goedkoopste kleding die u verkoopt, die er hier te komen? Dat is lompen. Dat zijn uit de, de, de, de lompenhandelaars die uit een wijk komen met zakken lompen. Die betalen een uh, lompenprijs. En daar mag natuurlijk wel eens een knap stukje kleding in zitten. Bijvoorbeeld uh, een leuke jurk of een leuke rok. Dan vragen ze gemiddeld twee gulden voor. Dus dat is niet duur. En die wordt ook verkocht? Ja, die wordt, ja. ja, wordt ook verkocht. Alles wordt verkocht hier. Ja. Het is zo, overal komt een baas voor het is met alles. T3, t Ja, goed. Moet de deur dicht voor de tram, of heb je geen last? Nou. Moet ik dichterop zitten, of. Ik kom kom wel op. iets dichterbij zitten. Je bent al lang aan het ontwerpen, neem ik aan. Ja, 22 jaar. Hmm. En 10 jaar in de Van Beidenstraat. Ja. En daarvoor 8 jaar in Parijs. En de schoolopleiding in Nederland, in Duitsland en in Frankrijk. Ja. Uh, Frans Molenaar moet zich dan voornamelijk bezighouden met het ontwerpen van kleren voor. dames, neem ik aan. Onder andere, ook hier. En kinderkleding. Maar het ene is couture en het andere is uh, confectie. Mm -hmm. Voor de mannen doe ik dus... Uh, of daar heb ik ook couture voor. Maar het met grote... De grote werk is eigenlijk wel de confectie. Ja. Is er een groot verschil? Dus, het is de confectie-couture, jazeker. Couture wordt op maat gemaakt. En in uh, schitterende stoffen uit Parijs... van uh, zuiverzijde of puur wol en confectie... Uh, ja, het zijn prijsgebonden. Je kan het zelf doen in een confectie, maar uh, dat is niet te betalen. Dus het moet gewoon een, toch wat mindere stof zijn. Het is ook uh, gevoelige, modieus gevoelige. Dus mensen die een, een pak kopen in een confectie, die willen toch na zes maanden of een jaar een ander pak. En met cultuur doe je daar langer mee. Omdat het kwalitatief gewoon beter is. Maar het is gewoon een andere groep mensen. Ja. Wat doe je zelf het liefst? Alle twee. Ik heb heel graag een uh, prachtig maatpak aan. En soms, zoals ik er nu bij zit, uh, een jeans met een t-shirt van 12 uh, gulden, net waar je mee bezig bent. Kijk, als ik drukdoende ben de collectie met passen, nou, dan is een t-shirt uitstekend. Of naar het strand, dan ga ik niet in een uh, super deluxe pak naar het strand ofzo. Als ik vanavond naar de schouwburg moet, nou vind ik het lekker om een pak aan te hebben. Ja. Uh, betekent die ortocultuur dat dat uh, speciaal voor bepaalde mensen ontworpen wordt? Nou, ik ontwerp een collectie. Die wordt gemaakt op mannequins. En die toon ik aan een bepaalde groep mensen. Dus aan de persmensen en aan mijn klanten. En het is natuurlijk een bepaalde groep omdat ze het zich kunnen permitteren. Financieel. Het is heel vervelend, maar het is daardoor wel een bepaalde groep. Wat ze zelf denk ik ook niet zo leuk vinden, maar het is nu helemaal zo. Dougie, Dougie, over here. Ralph, Ralph, hi. I, hi, Dougie. Oh, I love your hair. Oh, thank you. I just had it done. Oh, it's fabulous. Oh, thank you. Oh, I love your jacket. Is that brocade? Yes, isn't it fabulous? I love it. Oh, I love it too. Oh, I love your belt. Oh, thank you. Oh, I love your slacks. Oh, thank you. They're I, so full. <laughs> yeah. Oh, I love your shoes. Oh, thank you. Oh, I love your socks. Oh, aren't they fabulous? <laughs> oh, I love your bracelet. Oh, thank you. Oh, look at my coat Oh, hey, wants want some blown? Oh, Dougie, you're such a flirt. <laughs> What's now anyway? Mijn cultuurklant is mijn, uh, mijn contentprestatie of mijn CRM, mijn ondersteuning, want op hun kan ik nieuwe ontwerpen uitproberen die naar de hand in de praktijk worden gebracht. Voor de ja. Kan ik? Ja. Ja. ja, ik zit even in het interview. <middels> Weet niet. Nee, even niet bellen nu. <middels> Benno Bremsel mij gevraagd om een ontwerp te maken voor de Haagse En dat is ook, nou eerst, de hele besprekingen en inbreng van de foutusmannen zelf is dat tot een, een zeer goed ontwerp uh, gekomen, wat ze ook dragen nu. En toen daar is veel publiciteit omheen geweest, uh, zijn er meer bedrijven gekomen... die dachten, hé, hey, die knakken kunnen we nog eens ook gebruiken voor iets anders. Dus ik heb nu drie van fanfarekorpsen gedaan en uh, de Olympische Spelen... en meisjes van een broodfabriek of van de blauwe punt uh, voor de virato, nou noem maar op. Hoe is dat precies gegaan met die vuilnismakke... vuilnisman? <laughs> Kostuums, hoe moet je? Nou, ik ben dus eerst met tekening gekomen en het is eerst in het bestuur vergaderd. En het bestuur besloot van nou, laten we dat ontwerp eruit nemen, want dat functioneert het beste. En het uh... oké. Okay. Een prototype gemaakt, het is dus eerst eenmalig cultuur gemaakt. Het is uitgeprobeerd. En daar is dus met in inspraak dus van de vuilnisman zelf, die vonden een kaartje iets te hoog. Nou, bepaalde uh, technische dingen die zijn veranderd. En dat is in serie gemaakt. Maar wel met uh, hele totale uh, inspraak. Ja. Uh, Zo'n pak wordt natuurlijk ontzettend snel smerig tegen elkaar. Ja, want het is ook heel makkelijk te wassen. Want het is uh, grijze katoenen canvas. Met grijs ribfluweel. Het is heel sterk ook. En het kan gewoon in de wasmachine. En daar is allemaal op gelet dat er geen ritsen uh, stuk gaan. Of... Of zo. Het is heel solide gemaakt. En ook op een fabriek die daarin gespecialiseerd is, in bedrijfskleding. Ik heb uh, kort geleden Frans Derks een speciaal scheidsrechtspak gemaakt uh, voor ontworpen. En dat is ook wel met een heel optimult in het begin ontvangen. Maar nu, na een aantal maanden, vindt men het toch leuk. Gewoon lekker fris. En... Uh, ...toch weer wat anders en het is blauw en het ziet er leuk uit. En waarom ook niet? Ik bedoel, die, die voetbal is uh, zo langzamerhand een enorme showbusiness geworden. Nou, dan kan zo'n uh, zo fluitert uh, er ook wel eens uh, leuk bij lopen. Ja. <treef> uh, Hooptumult is erom geweest. Uh, eigenlijk, uh, vind, je, vind je dat zelf gek? Uh, ja, natuurlijk vind ik het gek. Maar ik begrijp het wel. Maar wat het punt is dat... Uh, voetballen is een mannenwereld, hè? En daar mag je gewoon niet met je uiterlijk bezig zijn. Dat is natuurlijk onzin gewoon. Want niemand vertelt mij dat er geen man ter wereld... is die de deur uitstapt zonder in de spiegel te kijken. Dat bestaat gewoon niet. Of het zullen er wel zijn, maar het is zo'n kleine groep. En om dan, dan goed, goed vol te houden... dat mannen stoer en, uh, en breed en moeten stinken. Dat is natuurlijk onzin. Ze kunnen er best leuk uitzien. Nou, als dan zo'n scheidsrechter daar... En, uh, daar is even flink tegen aanschopt... ja, dan kijkt je natuurlijk op zijn tribune... met 6000 mensen, die is een heleboel uh, tumult. Nou ja, dat zakte naar de hand weer. Ja. Nu vind ze het prima. Een soort emancipatie van de kleding van de man, ik ja. eens. Weet ook tijd, hè. Als de mensen gewoon eens deden... Nou, oké, okay. ik doe vandaag uh, oranje kooltra aan. Je hebt uh, toneelkleren verkocht. Dat ook, uh, Oeh, verkocht. En, dan hebben we het, en dan ook, het En dan hebben we het wel eens... Daar. daar. En dan hebben we het wel eens meegemaakt als ik bijvoorbeeld een, een, een, een hippie... Hè, een, een man en een vrouw... Een, ...een stuk uh, toneelkleding kochten... ...dat ze dan helemaal gingen aankleden. En uh, ja, goed, dat was, dat was prachtig natuurlijk, hè. Wat en, voor kleren waren dat? Nou, echt toneelkleding, hè. Uit uh, andere tijden? Uh, ja, uit, uh, uit, uit, uit heel vroegere tijden. Hè. Uh, hele lange rokken en, uh, en uh, grote hoeden. En, uh, dat soort spullen allemaal, hè. En uh, ja, daar hebben we wel vrijdag mee gelachen hier op de markt. Vroeger, nou ja, waar ik praat, dat is... Uh, ...napakweg, dat is binnen een jaar of vijf geleden... Hmm. De laatste jaren is het helemaal uh, eruit gegaan, dit snelkleiding. Maar voorheen was het wel, uh, wel leuke handel. Het was een gezellig handel. Ja. Ja. Je ziet hier op de markt zulke rare figuren lopen. Uh, ontzettend trage gekleed. Gisteren liep er bijvoorbeeld rentje op blote voeten. Uh, een hempje aan, helemaal kaal geschoren. Uh, Daar nog zo'n gek baardje eronder. Echt een, een, een karikatuur, hè? zoals wij de het het plegerden noemen. Uh, die ze van niemand wat aantrok, die zijn eigen leven laat. Die denkt: wat heb ik dan schade aan de mensen? Ik, ik loop. He, dat zijn echt die, die figuren, die, die trekken van niemand wat aan en die... Je, je leeft in een in, in, in bijzondere, uh, rare maatschappij, als ik het zo mag noemen. Misschien wel een beetje te gek, maar goed. Uh, de ene dag is de mode lang. De ene, dag, de ene dag is de mode lang, de andere dag is de mode kort. Uh, dat weet je niet, daar kun je niet vooruit bepalen. Uh, ik weet wel dat het, ik dacht ik tenminste, dat het een verschrikkelijk goede tijd was voor modeontwerpers. Hmm. Uh, wij wij, wij uh, lieten vroeger kochten we een pak. En uh, ja, dat droeg je uh, 5, 6, 7, 8 jaar. En nou is die mode gebaseerd op, op, op, op een jaar, misschien twee jaar, en dan gaat het weer op en dan komt, komt er weer wat anders. Sinds acteurs en actrices zich op het toneel in gewone burgermanskleren vertonen... komt het publiek in de zaal in de meest bizarre en extravagante kleding. Want de carnavaleske gewoonte om je te verkleden... heeft zich bij veel mensen over het hele jaar uitgebreid. En zo zie je in een willekeurige winkelstraat ergens in Nederland... achtereenvolgens passeren een cowboy, een haremdame... een wat jong uitgevallen grootmoeder uit de jaren dertig... en een kaalgeschoren Amerikaanse pompbediende maar in werkelijkheid gewoon Piet, Trus, Miep en Henk in vrije tijdskleding. In welke kleding voel jij je het prettigst of het vervelendst? 035 7 1 En wat ik straks zei over dat uniform van de Nederlandse man... dat blijkt te kloppen, want de mensen die tot nu toe opgebeld hebben... die hebben vrijwel allemaal aan een spijkerbroek, een trui... en het leren jasje hangt achter hun op de stoel. Overigens, er bellen bijna uitsluitend mannen... Ik vraag me af of er geen vrouwen meer wakker zijn. Alice Edeling die ziet het helemaal niet meer zitten. Ze heeft zich afgezonderd achter geblindeerde ramen. Maar dat helpt allemaal niks. De Nederlandse modewereld zit niet om haar te springen. Ik hou geen hier. Ik wil het voor Nederland. Ik heb alles gehoord voor Nederland. Dat mogen ze op een grafzerk zetten. Dat mogen ze in een kranten schrijven als ik overlet. Ik heb het voor Nederland bedoeld... Het is niet gelukt. Mm -hmm. Het is ja. niet aangeslagen. Je zou gewoon niet moeten In een hebben. En de strijd. die ik niet gevoerd heb. Dus... is mislukt. Je zou gewoon niet moeten hebben die gewoon je uh, zakelijke dingen doet. Een soort uh, public man of zo. Ja. Al liefst ik... moet je een winkeltje maken en alle dingen en kopen als je dat graag wilt. Ja. Je bent verliefd. Maar ik heb die godverdomme rotnaam. Progressief. Dat is, het dat is het hele punt. Dat is het hele punt. Het is niet zo. Ik kan mensen gelukkiger maken. Ik kan het niet uitleggen. Ik zweer het je. Bij alles wat belief is. Geloof me. Geloof me. Dat ik een, een kunstenares ben. Geloof me. Geloog me dat ik mensen aanvoel, dat ik de dingen voel. Ze beseffen het niet. Moet ik gaan schreeuwen, moet ik op de dam gaan staan en zeggen... Mensen, geloven. Me. Als er maar een klein iets wat het inkocht, dan zouden ze het zien. Zou het bewezen worden. Ze moesten het dus weten. Ik zou de hele confectie-industrie omhoog kunnen halen in Nederland. Nou, begin bij de goede. Ik zweer het! Bij God almachtig! Nee. Ik weet het, dat ik het in mijn klauw heb. Je bent toch je weg, het je. Nou, begin bij de goede. Hoe Dan moeten ze de wel de... in Nederland werk geven. Moet ik langer mijn hand ophouden van kunstzaken? Terwijl ik zelf de dingen maak en kan voor de mensen, voor de mensheid? Is het niet allemaal wanhopig geworden als je straks wakker wordt... en in je bed ligt te voelen dat je binnen ook nog wakker blijft? Mm -hmm. Dat je ligt te voelen? Moet dat nog langer doorgaan? Word je er toch waanzinnig van? Begrijp je wat ik bedoel? Neem die kalk de heer Schud. Klein kusje Jij he, moet het vest hebben. He, Staat je hoor, want het haalt je helemaal op. Goede kleur. Houd je helemaal op, jongen. Nou, ah, dat is toch een lekker Jessie. Voor wie? Voor u? Nee, ah, niet voor u. Dan ben jullie toch lullig, hè? Ken je nou niet eens zoeken? Een kinderen Jessie. Gaan nou de nauwe no, vrouwen no, aanpassen. Ja, maar ze je massie, voor 12 jaar, zie je toch wel. Dan ja. Ik Prima. Ja, we zullen eens een beetje opvouwen. Wie me helpt opvouwen, die mag een japon gratis uitzoeken. U, helpt u met een uurtje? Mag je een mooie japon uitzoeken voor, voor, voor drie piek? Dat is toch goedkoop Nou, dan ga ik het maar zelf gaan doen Ja, jongens. Af en toe hangt het me wel mijn strot uit, hoor. Ik ben nu toch gemaakt, Peter. Vier mijn Een haar is vet. Je ziet er uitstekend uit. Dank je. Vier Hè? Als ik dat doe. Nee, normaal niet. Waarom zou ze het erg vinden? Vier mooi. Vier Frans. En hou je van Frans? Hmm. Ja? Helemaal. Alles. lief. Alles. Alles. Mensen. Helemaal. Wat vind wat je allemaal gekocht hebt? Nou, ik heb een jasje voor, voor mijn kleindochter en een, een jurkje voor mijn, en een rokje voor mijn kleindochter. En een jurk voor mij eigen en een pakje. Ik loop weer als dame hoor. Ik loop weer als dame. Oh, je koopt als dame, en weet je ze nou met elkaar hebben in betaald? Ik heb nu nooit zo'n grote garander. we of een gulden. Nou, Weer een gulden, twee stukken voor een gulden. Nee, die ha deze haak ik aan betaald. Welk? Ja. Dat heb je betaald. Nou moet je nog één gulden betalen. Eén gulden betaald. betalen, ja. Mag ik ook even twee kwartjes betalen? Ja. Ik ben voor het tientje helemaal klaar. Maar ik heb nooit <laughs> zo'n mooie is daarom bedoeld. Kijk eens, zie je mij in een mantelpakje lopen? Met een keurig hemdje? Nee, ik zou me diep ongelukkig voelen. Werkelijk. Verschrikkelijk. Pas niet bij Of weet je dat wel? Nee, ik dacht het ook niet. Volgende keer trek ik een kort rokje aan. Kun je het zien? Is dat bijzonder? Ik vind het lekker. Ik voel me in thuis. Het is lekker los. Het is bevrijdend. Echt, zo kort. Nog een paar reacties. De heer Fleck uit Deventer. Hij voelt zich het prettigst in een hemd met epauletten. Onprettig in een bondjas, want, een, want hij is lang en dan ziet hij eruit als een beer. Hij heeft nu een polsband om. Verder niks, want hij komt net onder de douche vandaan. En dan sluiten we met Anneke Bijl uit Utrecht. Die heeft een spijkerbroek aan en een boezeroen. Die kun je overal voor gebruiken. Ze voelt zich onplezierig in dingen die knellen en dingen die niet voegen. In India, zegt ze, dat dragen de mannen jurken. En daar zouden de Nederlanders ook eens aan moeten gaan denken. En met deze wijze raad besluiten we de telefonische reacties. We hebben er nog een heleboel, maar we komen er niet aan toe. Je hoorde een aflevering van het legendarische KRO-radioprogramma Voer voor Vogels... over tweedehands kleding uit de jaren zeventig. Lang niet alle afleveringen van dat programma zijn bewaard gebleven... in de officiële archieven hier in Hilversum. Vandaar dat wij van Woord naastig op zoek zijn... naar opname van Voer voor Vogels. Mocht je daar meer over weten, mail ons alsjeblieft... via woord.vpro.nl Ja, Dit is Woord over tweedehands en vintage. Een enthousiast consumenten van tweedehands vintage uh, is de Amsterdamse Annie. Annie was in haar jonge jaren echt een stuk. Ze poseerde als pin-up girl en ze reed in sportwagens. Nu leeft ze van een AOW'tje en ze is professioneel scharrelaar. Annie weet werkelijk de mooiste tweedehands kleding en meubels te scoren. Radiomaker Bente Hamel ging met haar mee naar kringloopwinkel Het Juttersdok in Amsterdam-West. En deze reportage werd uitgezonden ooit in Radio Urbania van de NPS in 2002. Klas. Nou, in tijdschriften en boeken hebben ze hier genoeg. En soms heb je de massa dat er net binnen is gebracht, weet je wel? Deze neemt u mee, 97. Ja. De yeah. Cosmopolitan. ja. Kijk die is 2000 Toch altijd over hetzelfde toch? Ach ja, maar je hoort, Kijk over de mode met je ogen en wat voor kleur lippenstift je moet doen Nou dat weet ik al Want ik was 16 dat ik me al lekker opmaakte En ik was ook een dancing Dansen, dansen, dansen Dus dat weet ik allemaal Wat er nu is dat het, uh, trekt me niet meer Kijk want normaal Wie koopt nou zulke tijdschrift Ik kocht altijd vriendin uh, Of uh, hoe heet die, flair Kocht ik, koop ik niet meer ik koop nu tweedehands. Het kost me maar een dubbeltje. Wat ik nu aan heb, behalve de schoen. Ja, die schoen ook tweedehands. Ja. Dat is van Babaloe. Maar dat zijn wel, die zien er nog heel goed uit. Die heb ik niet hier vandaan. Die heb ik in de Maastraat bij zo'n. Uh, ook zo'n beetje duurdere. Tweedehands winkel. Oh, je kent er veel, hè? Ja, want dat, ja, je struimt alleen maar af. Dan ga je er dan van leren, natuurlijk. Maar het is voor mij dus uh, alles wat ik tweedehands heb, maar ik heb een beetje smaak. Dus uh, is het wol? Kijk, ik ga niet in een berg truien kijken. Allemaal synthetisch. Maar dan vind ik net die wollen eruit. Kijk, omdat je een beetje ervaring hebt. Even kijken. Wat is dit? Ik heb hier nog niet gekeken. Even kijken. Ik ben al dan wel 70, maar ik hou niet van oudewitse gedoe. Er hangt daar om de hoek allemaal jurken van uh, vrouwen voor 80 jaar, weet je wel. Nou, voor geen prijs. Dat doet mijn moeder nog niet eens. En zo'n uh, zo zo tijgerprint, zoals nee. deze? Nee, daar hou ik niet van, hoor. Nee, nee, nee, nee. dat is met de Wulps. <lacht> dat is met de Wulps. <lacht> Nou, hier staat het grote werk, hè? Bankstellen, tafels. Ja, nou, kun je dus wel eens geluk hebben. Maar dan is die ook, dat valt met dan ook op, altijd gelijk weg als er een hele knappe, schone bank staat. Kijk, dat is nou wel een mooi stoeltje. Valt me mee dat die er nog is. Dus ze zal hem er net neergezet hebben. Weet jij wat deze kost? Moet je het weten? Ja, wil even weten. Ja, ja. even kijken. Zit die lekker? Ja, lekker recht stoeltje. Mooi van model. Hij is wel een beetje hoog voor u, want ze ja, je raken de grond lekker? niet. Ja, maar ik heb een voetenbankje zo. Wat kost die nou? 15. 15 euro? Ja. Nou, dat valt mee. Ja. Dat valt mee. Mooi stoel. Ja, ik vind hem zeker leuk. Kijk, dan komen ze weer met iets nieuws aan. En dan ja. zie je ze er allemaal op duiken. En dan worden ze een beetje boos, want je mag niet zomaar in de dozen zitten. Snuppen. En u, heeft u niet de neiging om nu ook meteen even naar voren te gaan? Nou, ik zou het wel willen. Ga je mee? Ja. Even kijken. Ja, heel graag. Neemt u die mee? Ja. Op een tuinhuisje, ik heb een tuinhuisje. En dat heb ik altijd dat spoor van zomers tussen de bomen. En dat kost maar 1,50, zo'n ja, lantaarn. Ja, toch? Leuk, hè? En even van de kinder? Nou, een klein kinderen. Ja, dat kost het kwartje. Wie zijn er nou sneller bij, de dames of de heren? Nou, ja... Het ligt er ze, ze, allemaal... Ja. Allemaal ja. Allemaal. ik heb een stukje op schaal. Ik neem hem mee. Nou, neemt u hem toch mee. Het? Ik, heb, ik heb het niet zo... Ja. Ja. Ik heb zelf bij Patrimonium in het blad gestaan. Uh, over uh, hoe mijn woning was. Van tweedehands dingen. Heb ik met grootblad dingen... Foto heb ik erin gestaan. Weet je, met uh, van eigen spulletjes kopen. Op tweedehands winkels. En het lijkt heel wat... Of ik zo alles uit de antiekwinkel heb. Maar dat is in de lovende jaren, want ik ben wel 70 hoor. Dat zou je misschien niet zo gauw zeggen, maar dat is het wel. Ze staan alleen niet voor mij op in de trim. Kijk, dat is weer wel leuk. Een mandje. Ja, Kun je leuk doen. Kijk, die neem ik mee. Wordt het 1425? Hallo. Kom maar even door. Ik loop niet over mijn tweede half uh, kleedje. Ik zag mijn tweede. <hans. laughs> Nou, ik ben heel benieuwd naar de inrichting van de woonkamer. Kijk eens, mijn spiegel. Die komt uit België. Die heb ik uit België meegenomen toen met iemand waren we met de bus. Zie je die bank? Ja, dat is een mooi bankje. Ja, ja maar die jouw smaak. Kijk, je bent een stuk jonger. Jij houdt van modern. Ik heb ook zo'n Engels bankje Gaat nou uh, Helemaal ingekuild. Ik denk, dat moet ik niet meer. En wat kostte dat dan? 125 euro heb ik hiervoor betaald. Dus dat is behoorlijk geld. Vind ik wel. Ja, maar hij ziet er wel heel, heel goed uit. Maar hij ziet er dus goed uit. En het is een, dus, ik denk, nou, laat ik het maar doen. En die ja, heb is maar, ja. Het is uh, heel oud. Ik heb het er ook op staan hier. Als er met mij wat gebeurt, wil ik hierin begraven worden. En het is niet van nu. Het is al jaren oud. En dat is in, uit India vandaan. Kijk, heel dun katoen. Met allemaal met de hand gemaakte spiegeltjes. Maar die heeft hij op uw deur hangen. Dus dan ja. kijkt hij elke dag tegenaan. Is dat niet een beetje macaber dan? Dat nee, is... Ik ben niet bang. Ik ben niet bang voor de dood. Want het interesseert me geen bal. Maar u wil wel in die huur. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Als ze me verbranden, dan moet daar naartoe. Heb ik ook bijgeschreven. Op de deur staat ook allemaal briefjes. Wat er allemaal moet gebeuren. De belangrijkste papieren, dat ze in het bruine kastje... in de hoek moeten kijken. Kleine bruine kastje. Alles, omdat ik ben alleen. Geen kinderen, geen familie meer. Mijn moeder is twee jaar terug overleden. Dan denk ik, nou, ik moet nu zo verder... Ja, dat ben ik. Dat ben ik toen klein was. Dat is mijn moeder en mijn broertje en dat ben ik. Dat ben ik ook nog. Even kijken, ik nog. Ja, een beetje gek om dit te laten zien. Maar ik ben het wel. Ik ben een ontzettend mooie vrouw geweest. Dat was een pin-up. Ja, dat was ik ook, ja. Zo? Ik heb, ja, ik heb in. En had je de lach. Vroeger had je de lach, wat je nu door revue vuur hebt. En later heb ik aanbiedingen gehad voor BH. Want dat is geen siliconen, want dat had je toen niet die tijd. Maar het enige wat u aan heeft is een slipje en uh, hoge hakken. Ja! Maar ik hoef ook niet te schamen, want ik, ik ben trots op mijn figuur toen geweest. Oh ja! Had u achteraf gezien niet. Ge uh meer willen sparen toen de tijd, dat u het nu wat breder had gehad? Ja, als ik er nu aan denk, wel natuurlijk. Maar ik ben ook zo... Kijk, ik heb natuurlijk geld gehad, maar dan ging ik een sportauto kopen. Zodat ik helemaal niet aan mijn oude dag te denken. Dan dacht ik, nou nog even genieten met mijn sportauto. Lekker hier en daar naartoe. En dan deed je de deur open en dan vlogen ze ook naar binnen toe, de mooie man. Om zo te zeggen, iedereen keek naar die auto. Iedereen! Het was zo'n lage blauwe, grote neus. Ja, dat heb ik vanuit. Je hoorde een reportage over de Amsterdamse Vintage Annie. Gemaakt door Bente Hamel van Radio Urbania van de NPS. En de NPS is inmiddels opgegaan in de NTR. En dit was hem dan, de vintage editie van VPRO's Woord. Vanaf 2 uur tot 7 uur vannacht hebben we dat gedaan. Maar er is altijd meer Woord. Bezoek bijvoorbeeld is onze gloednieuwe... Pagina woord.nl Daar kun je nog veel meer moois uit de archieven van de Nederlandse publieke omroep beluisteren. Heel veel gesproken woord. Meer informatie over Woord Radio is te vinden via onze Facebookpagina facebook.com slash woord.nl en via die Facebookpagina kun je je ook abonneren op onze nieuwsbrief. Vragen en opmerkingen kun je mailen naar woord.vpro.nl. Of schrijven, dat kan ook nog steeds, naar Woord, Postbus 11 1200 JC te Hilversum. Je kunt je ook abonneren op de podcast via www.vpro.nl slash woord underscore, zo'n lage streepje, podcast. Woord wordt gemaakt door Frederik Melman, Anne de Vromen... Tom Klaassen, Houkje van Veen, Nienke Vijs, Geert-Jan Strenghold en staat onder eindredactie van Remy van den Brand. Productie Dini Bangma en Mariska Schneider. De techniek vannacht was in handen van Bart Schultz. En zometeen na het korte journaal kun je luisteren... naar het Radio 1 journaal met Bert van Sloten. Ik wens je een heel fijn weekend... Mocht je nog gaan scharrelen, in de kringloop of op de rommelmarkt... een goede score toegewenst natuurlijk. En dit is nog eventjes iets heel erg tweedehands vintage ook. Hoewel een gloednieuwe plaat van de toetsenist Joseph Dumoulin... die maakte een solo plaat op zijn Fender Rhodes Electric Piano. Questioning the Heroic Approach hoor je daarvan. Wie weet hoe dan ook, tot later. Thank you.